Er wordt wel eens gezegd dat het leven de kunst imiteert. Dan bedoelen we natuurlijk wel kunst met een grote K. Die waarmee bebaarde types in morsige kleren zich bezighouden. Die types die zonder een spier te vertrekken beweren dat iets de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie is. Nou ja, voorlopig krijgt onze Mani er alleen maar een kunstkop van. In citroentje met suiker. Ah, even lachen naar het vogeltje. Zo? Wauw, nee, nee, toch maar niet. Toch maar niet. Uh, hou in ieder geval de lippen maar op elkaar. Mm -hmm. Zo? Ja, dat is veel beter. Mooi, mooi, mooi hoor. En we zijn klaar. Goed. Hoeveel uh, pasfoto's zal ik afdrukken? Zes? Nou, uh, of... 12, 12, meteen maar 12, hè? Ik doe er meteen 12, want we worden er ook niet jonger op. Hè. Dan heeft u ze maar alvast voor de volgende keer. Ja. Goed, dat is dan 18:50. Ja, dankjewel, alsjeblieft. En een prettige dag nog. Dag. Ja, dag. Oh, wat doe je het allemaal voor? Hé. Hey. Hé, hey, David. Hoe is het hier? Ja, wat kun je ervan zeggen? Ik heb net pasfoto's gemaakt van de Bruid van Frankenstein. Het kippenvel staat nou nog op mijn knieën. <laughs> Ik heb je foto's aan Erik laten zien. Die collages die je gemaakt hebt van die portraits. Hé? Welke Erik? De dameskapper? Of, of die modeontwerper? Of, of uh, Erik de danser die vierde staat links op het achtste toneel? Erik de galleryhouder. Oké, okay, nou help me eraan herinneren dat ik wegduik achter een geparkeerde auto als we hem de volgende keer tegenkomen. Hoe kon je dat nou doen? Relax. Hij vindt ze helemaal fantastisch. Hij heeft gevraagd of je mee wil doen in zijn exposition. Echt niet. Ik ga je geen honderdduizend jaar die, die collages ophangen in een galerie. Straks kan iedereen ze zien. Dat is min of meer het idee, dokter. Kom op! wat heb je te verliezen? Ja, uh, mijn waardigheid. Nou ja. Alsof jij je waardigheid zo vaak nodig hebt. Wanneer gebruik je die nou helemaal? Juist. Ik ga even naar je naast. Vergeet je niet dat mijn moeder vanmiddag komt? Gek word ik ervan, gek. De hele dag is hij er, die Peter. En Jopie vindt het allemaal nog leuk ook. Ze zijn 19 jaar, gaat er eens uit, zeg ik. Maar nee, de hele dag hangen ze maar op. Zo'n somber, bloedserieus tien uur. Oh, hallo. Het is toch leuk voor de, dat je iemand hebt? Ik zeg tegen die knul, ik zeg, hebben jullie thuis geen tv? Maar ja, luister, Omar. maar. En hij heeft mooi wel mijn laatste bilje uit gepakt huh? <laughs> ja, met Zeg, schat. Wat zie jij er bescheiden uit? Ach, oh, oh, oh, ruzie in huis wel tevreden. Doe normaal. Die dwaas heeft een expositie voor me geregeld. Want blijkbaar vond Erik mijn werk helemaal te gek. Die paspoorthoutjes. Mijn collages. Ja, maar liefie, die zijn toch ook prachtig. Ach, alsjeblieft, zeg. Mijn neefie van Vier kan het ook. Trouwens, als klein jongetje verscheurde heel alles wat hij zijn handen kreeg. Biervultjes, telefoonboeken, een zenuweleier was het. Door de stukjes terug te plakken is het echt niet ineens kunst of zo, hoor. Die Peter van Jopie zit ook op de kunstacademie. Ik zeg, man, hoe heer eerlijk vak, zeg ik tegen hem. Ja, maar, maar wacht even, Mani. Je hebt altijd gezegd dat je iets artistiekerigs wilde gaan doen met je fotografie. Ja. Toch? Dat je het heen en weer kreeg van die bruiloften en, en al die pasfoto's. Ja, ja. Dan is dit toch hartstikke mooi, jongen. Wees, zeg jij nou toch ook eens wat? Ja, krul. We hadden vroeger in Twente ook zo'n ventje in de klas. Die zat altijd maar te droedelen. Die hebben we ze fiets in de boom gehangen. Nou. En ze passeerden in tweeën gebroken. Nou, toen was het rap gedaan. Nou ja. <laughs> zeg, neem je die niet op? Ja, ah, dat is David. Zijn moeder is over uit Londen. Dat komt ook goed uit. Dat ze er net is nu jij een expositie hebt. Wist hij het soms al eerder? Het zal toch niet? Nou, zeg in elk geval dat hij er even komt voorstellen. Maar ze is, is Engels. Nou, en? Die waren goed in de oorlog. Die Amerikanen, die kwamen er pas in de oorlog. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, en. de Engelsen. Of heb je dus soms al eerder ontmoet? Davids moeder. Mrs. Mama. Is er iets wat je ons graag wilde vertellen? Hou erover op. Voor de tienduizendste keer. Nergens kan een man, kan, kan een man euh, zijn biertje meer drinken. Ik, ik, ik ga wel ergens anders een biertje halen. Yeah, well, where is he, darling? I thought I. Finally got to meet him. Yes, well, I think it's better if one would mention that to Marnie, Mum. If you don't mind. But why? Marnie! Hoi! This is my mother. Mom, this is Marnie, my boom mate. How do you do? Nice to meet you, darling. Uh, yes, yes. Uh, hello. So you're the guy that managed to convince my David to finally settle down, aren't you? Nicely orchestrated, darling. Uh, what's? Uh, what's she? Niets. Dat ze erg onder de indruk is van je collages. Shall I put the kettle on? What, what, what said she uh, about that? Uh, what did you say, Zonnet, uh, to David uh, about me? You can stay in my room, Mom. I'll sleep on the couch. You sleep in the other room. Uh, but I, I don't understand you. There we -ra -ra! go. Oh yes, that's Amsterdam for you. One could never pull this off in London. David, kan ik jou even spreken in de keuken? Nou, ik wilde eigenlijk even met mijn moeder naar de kip. Ik vind ze vast leuk om iedereen te ontmoeten. Nu! Wat is er dan? Wat, wat heb je tegen je moeder verteld? Niks. Hoezo? Op de een of andere manier schijnt zij te denken dat wij, of, of dat ik, of dat jij en ik, dat we, nou ja, dat, dat, dat we bij elkaar horen ofzo. Denk je echt? Doe me niet zo onschuldig. Je hebt haar dingen verteld en, en nou, nou zit ik ermee. Dat maak je toch niet zo druk. Ze vindt het niet erg. En trouwens... Jij moet je nu op de expositie concentreren. Ja, maar ik, ik zit... Goed, dat is dan geregeld. Ah. Blij dat we dit gesprek hebben we gehad. Mom? Yes, dear? Uh, uh, before David says... Uh, allemaal uh, uh, nonsense to you. Uh, I have uh, to tell even first that we... Uh, yes, we yes, we samen, we live, wonen. But we not... Uh, ...samen wonen. I'm sorry? He said that we live together. But I know, darling. I mean, I know this. Because I'm a man. I'm a, I'm a man. I'm a man. I'm an, uh, an, an echte, real uh, man. I can tell, dear. I drink beer uh, out, uh, out a blikje. Uh, <laughs> <laughs> Morning. Mm. And, <now, clears throat> and now I go even, for, for the rest of the day, even... Even voetbal kijken. He means soccer. Are you alright, darling? Oh, yes. I'm uh, helemaal alright. I, uh, I, go, I go to the uh, sportschool school now. Een beetje heavy dingen optillen. Helters. Met uh, 50 kilo's. Uh, oh, peulen. I think in pounds. Schil. doe je? De schade beperken. Straks denkt ze nog dat wij zagen dat... Money. Iedereen ik... de... denkt dat wij... Hoezo? Oh, Jij bent de enige die blijft like volhouden van niet. Nee, zo. De, de, de, de... De, de, de, de... Daar ga je weer. Ja, maar... Alleen vleermuizen kunnen jullie nog horen. Als je bezoekt, ik zit in de, in de doka voor mijn expositie. En je wordt bedankt. Uh, he seems lovely, dear. Hallo, David? Thuis, hoi. Je <lacht> timing is brilliant. Ik hoorde dat je moeder er was. En ik dacht, ik, ik kom me even voorstellen. Uh, <truh> Hallo? Ik ben Toos kopen de zus van Mani. He hello, hello, uh, how do you do? Uh, is Engels, niet Doof. Dus u bent de moeder van David. Ah, komt u hier als moeder vaker? Um, as motherfucker? Ah, uh, David. Sorry mom, I'll explain later. Thuis, kon je misschien even bij gaan kijken? Hij zit in in Doka, waarschijnlijk met een treebier, een paar zware halters en een paar kilo testosteron. Van vanwege die expositie? Onder andere... Nou, ik ga wel even kijken. Uh, leuke uh, toe ontmoet je hoor, uh, komt u hiernaast kijken bij de kip. Toch, uh, toch, de kip hè, café. Uh, very gezellig. Uh, will do. Wel open. Oh. oh Mamani. Oh, dit is prachtig. Zijn dat de stukken die je hebt uitgezocht voor de expositie? Nee, ik ga niet. Ik, ik blijf hier zitten totdat alles weer is overgewaaid. Ja, maar ze verwachten je. Ik ga niet voor lul staan voor heel Amsterdam. Nou ja. Ken je die droom dat je op het schoolplein staat en ineens merkt dat je geen kleren aan hebt? Ach, man, niet toch. Nog steeds? Dat, dat gevoel, dat is toch niks voor ons soort mensen, Toos. Laat mij dan nou maar lekker pasfoto's maken in mijn studiootje. En hier en daar een bruiloftsreportage, dat is toch ook prachtig? Waarom moet iedereen altijd maar de hele tijd beroemd worden? Ik ben prima tevreden zo. Oh, jij bent tevreden? Ja. Hm. Dus daarom loop je altijd zo te zaken. Dat je die reportage zo verschrikkelijk vindt. Hm? En dat er een groot artiest in je huis, hè? Nou, dit is je kans, Mani. Maar wat als ze het niks vinden en dat iedereen maar uitlacht. Oh, het schoolplein weer? Hm? Ja. Dat... Liever toch. Je hebt prachtig werk afgeleverd. Ach. En dat vindt die Erik van de galerie ook. Nou, die heeft er zeker toch gewoon verstand van? Pa heeft gelijk. Als je dingen verscheurt en weer terugplakt, is het echt niet in één keer kunst met een grote K. Nou, wanneer heb pa nou helemaal gelijk, hè? Serieus. Bani noem me één gelegenheid waarbij hij gelijk hebt gehad. Nou? Ja. Nou? <laughs> ja. Nou, precies. Ja, juist. Ja, ja, ja, dat ja. is ook wel. Dus je denkt dat ik het moet doen? Dat zeker weten. En, en, en ga je nou mee naar de kip? David is zijn moeder aan het voorstellen aan iedereen. Hè? Nee, toch zeker? Waarschijnlijk zit pa nu al zijn heldendaden uit de resistance op te hangen. Het is kranker, die pikker, Die zit on my bank de hele dag. With my little girl, I say to him, I say, Have you no TV at home? And I say, But no. Uh, oh yes, uh, quite. And uh, and I was in the resistance in the Tweede uh, World War, so, sold out from Orange. That was me. Crazy working, crazy. 19 years since. Go out the house, I say. But no, the bank has. En hij is in de kunstacademie, too. Now that you know wel hoort. Yes. Die Engels waren goed in de war. David. Please, order me another barrel of wine. Mace, de je nog een wijntje van mijn moeder. Laat de flesh uh, must staan. You got it. Aha. And here comes my wife, Toze. And of course, you know David's friend, Manich. Hallo. Hey, jongen. Isabel Carl Eder. Please. Dat komt goed uit, hè? Zat u er Nick bent nu Mani zijn grote expositie heeft? Toos, ik denk eigenlijk niet dat je door keihard schreeuwen ineens Engels praat. Of oh. dat Davids moeder daardoor ineens Nederlands verstaat. Alleen maar omdat het 30 decibel te haar is. Nou ja, zeg, ik doe toch ook al in mijn pest? Mani, ik heb een verrassing voor je. Oh, en de voltreffers blijven maar komen. Weet je nog dat pa de mobiele telefoon van Willeke Alberti gejaagd? had? Gejaagd, Gevonden? Ik heb hem gevonden? Nou, hij bleek haar nummer nog te hebben. En toen zei dat je die expositie een beetje eng vond. Huh? He, he, he, he, helemaal niet. Ik, ik ben een echte man. Een echte, een echte man. Een echte man ben ik. En die zijn nergens bang voor. Ik denk ze nergens voor terug. Ik wil biefstuk. Uh. Uh, geef me een bier. Uit een blikje. Dus heb ik haar gebeld. En ze komt je expositie openen. Wat? Nou moet ze wel. Nou maar dat is fantastisch. Ja fantastisch. Kom op. We brengen meteen je werk naar de gallery toe. Mom, are you coming too? I thought you'd never ask. Oh, ik ga ook mee. Lovely. Who needs earplugs anyway? David, schat van me. Je hebt de kunstenaar meegenomen. De enige echte. Manie. Hebben we je eerlijk nog? Eh, uh, uh, vaag. En ik ben zijn zus. Toos goedkoop. Aangenaam. Zeg, Mani, hoe ben je op het idee gekomen van deze fotocollages? Ze zijn briljant. Uh, nou, ja, uh, gewoon, eh, uh, Pa ja, ja, zegt ja, dat je ja, als klein zit... jongetje altijd al alles kapot scheurde. Ik zie <laughs> dat je een veelvoud van invloeden gebruikt. Klassicistisch in fotografie, maar door de collagevorm is het een eclatante knipoog naar de kubisten en da is. deiste Da Wat? Uh, Wat? Verscheurd en toch samengeplaatst. Wat een perfecte metafoor is voor de verscheurdheid van de samenleving. Zeg dat wel. Verscheurd in samenleving. Precies. Heel erg 21ste eeuws. Buitengewoon geëngageerd. Maar hebben ze het al? Weet ik veel. Mijn werk blijkbaar. Ik ben 21ste eeuws en geëngageerd. We kunnen nog wegrennen. Als je al aan het ophangen, heer ik. Ze zeggen dat je als artiest moet leiden voor de kunst. Nou, als dat waar is, dan ben ik nu een hele grote artiest. <lacht> <lacht> ja, de tijd is als een vorm <lacht> Zalme, dat is toch niet voor Mani? Nou ja, hij komt tenminste nog ergens. Waar zijn Annie en ik verkeerd gegaan in de opvoeding? Die Beter van mij Jopie... Jij hebt alleen maar verre op te kleren. al, maar ik zeg tegen hem, ik zeg... ...die subsidie van jou, die komt dus wel van mijn belastingcenten, zeg ik. Zo deden wij dat vroeger niet. Het is altijd de schuld van ouders, zeggen ze. Maar waar heb ik het dan verdiend dat ik niet eens even rustig op mijn aangepleken plek er werd eerst keurig getrouwd voordat er geslapen werd. Ik zat vanochtend met een krantje. even naar mijn eigen zaak te luisteren. loopt die de badkamer binnen... Blijven slapen. Ze vragen mij niet eens wat. Ach, vroeger was alles veel beter. Ja, ja hoe zit het eigenlijk hiernaast? Wat? Met Mani en David. Die moeten die schijnt te denken. Ach, die Engelsen, die deugen toch ook niet? In de oorlog hebben ze er toch gewoon een potje van gemaakt. Maar laten wel de eer opstrijken, ja. Hahaha, <lacht> struisvogel Paul Frenier in de bocht. Ik heb geen idee waar je het over hebt, jongen. Ja, ja, ja. Ontkenning, dat is een mooi iets. Zwaar onderschat als je het mij vraagt. <lacht> ik nou echt een pak aan? Het is voor de expositie van Mani en wij gaan op ziekpa. Dat is zich niet voor ons hoeft te schamen. Mees heeft ook zijn pak aan. Ja, en daar is Mees zo gelukkig mee. Terwijl Mani nooit op gezegd heeft dat we gewoon iets makkelijks aan moesten trekken. Wat weet hij er nou van? Nee, jij bent een expert op het gebied van vernissage. Nou goed niet wat is Openingen van exposities. Ik bedoel maar, deze broek past toch helemaal niet meer? <laughs> niet te geloven. Meneer, heb ik dat pak gekocht? Aan de snitten zien ze op veertig jaar geleden. Maar geen zorgen. Als je maar lang genoeg wacht, wordt het vanzelf wel weer modern. Ach, die knopen gaan niet eens meer dicht. Ach, je bent te dik geworden, pa. Ik, hè? Dik? Ik leg het wel even snel uit. Wat denk erom dat je niet meer ademhaalt de rest van de middag. Want er springen de naden los. <laughs> ik kan het alleen even snel doen. Ik hoor het al. Dat wordt hier weer een fantastische middag. Uh, mijn eigenste zoon haalt de naam Paul Frenier voorgoed door het snijk. Maar gelukkig heb ik waarschijnlijk al het blootje gelegd... ...voordat iemand mij erop aan kan spreken. En denk erom dat je je gedraagt. Dit is Mani's grote moment. Wat wil je niet aan? En kom van af! Anything wrong? He won't come out of the closet! Well, that figures. Money, kom eruit! Ik heb een cadeautje voor je! Wat dan? Hier! Kijk maar! Een overhemd! Van Prada? Och nee, maar dat is toch veel te duur, dat had je niet moeten doen. Dit zijn jouw 15 minutes of fame. Wat? Dat je damn famous, just for now. Maar, ach, David, nee, nee, ik kan het niet. Het is maar een feestje met foto's, sweetheart. En ik blijf de hele tijd bij je. Lovely. Ja. Yeah. Yo, yo, yo, B! Ik, ik krijg mijn tas niet goed. Ik heb nou even geen tijd. Ee, nou, nou, nou, nou. Kom maar hier. Ik doe het wel zo. <telling> oh, Zie je er prachtig uit? Pracht het oude loor. Dan dus zal je beter hebben. Gaat die knul ook mee? Jij ja, zegt toch de hele tijd dat we de nodige zaak moeten. Ik schaam me dood. Straks denkt iemand nog dat we hem kennen. Ach, we kunnen altijd nog zeggen dat we subsidie voor hem krijgen. Dat is heel normaal in kunstkringen. kunstkringen. Nou, zijn we er klaar voor? Dan gaan we op naar Manisch Grote Moment. Oké. Okay. Dat zijn uh, overduidelijke cubistische uh, invloeden. Ja, ja. Een samenleving in gescheurde vorm, Briljant. Ben je er klaar voor? Nee, nee. Laat me hier nog even achter de plant staan. Ik zie u zo wel. Uh, Goed, dan. Come on, man. Let's find us a drink, shall we? Yeah. Don't mind if I do that. Het is duidelijk dat Manis zijn publiek wil confronteren. Hè? Dat de mensen er zelf mee aan de slag gaan. Wat een visie. Nou, heb ik een woord of wel gezegd over mijn nieuwe schoonzoon? Ach, wat lullen. Dat deed ik ook toen mijn toos met het meest goedkoop thuis kwam. Ik zei dat Welke? Ja. Ah, Willeke! Willeke Albertine! Joehoe, Willeke. Oh, schats, wat enig om je weer te zien. Telkens oh. weer. Ken je Akkie nog? Uh, de vader van de kunstenaar? Ik heb het gevoel dat dit wel eens een hele lange middag zou kunnen worden met die kunstknakkers. <laughs> Zoals je hoort is hij heel trots op zichzelf. Niemand huh? laat zijn eigen kind alleen. Nou, sorry hoor, ik wist niet dat je kwaad werd. Waar is Mani eigenlijk? Eigenlijk heeft Alphinië dit concept gepersonaliseerd, sorry. Ik kom niet, ik kom niet, ik kom niet! Stel je niet aan en kom van die wc af! Nee! Ik heb al met de pers gepraat en met al die andere enge mensen. Maar dat is toch goed? Ze willen dat ik ze vertel wat ze moeten zien. Weet ik veel. Ik ben de kunstenaar maar. Je kan toch zeggen dat ze hun eigen betekenis erin zoeken? Ik weet zelf niet eens wat dat betekent. David, ik hoor hier niet. Ten iedereen vindt het alles te gek wat je gedaan hebt. En Willeke Alberti is er om de expositie te openen. Echt? Wat zeggen ze van mijn werk? En wat vindt Willeke ervan? Als je uit de wc komt, vertel ik het je. Ik blijf zitten waar ik zit. Dan kom ik naar jou toe. Nee, nee, David. Ik kan niet zomaar in iemands wc klimmen. Sorry, beter waarom niet. Dat, dat, dat, dat vinden mensen niet prettig. Jij ja, ja. ook niet. Kijk, toegankelijk en toch. Hermetisch. Met naturalistische aspecten. Oh, wat kun je toch mooi over kunst vertellen, Peter? Nou, prachtig. Dus als jullie samen blijven, dan zit ik er elke kerst mee. En oud en nieuw. En elke verjaardag. Oh, te eh, gek, ik kan niet wachten. Ali, Oh jij even wat blokjes kaas voor me. Dan kan ik hier niet meer stoppen. Stil nou, ik praat met Willeke. Oh. Uh, nee, we weten ook niet waar Mani is, Willy. We gaan hem wel even zoeken, hè? om te zeggen dat je nou eindelijk die expositie wil gaan openen. Telkens weer. Op de begane grond heeft hij praatjes voor tien. Maar zet je hem op een sinaasappelkist en meneer is subiet vertrokken. En dan ben ik daarvoor komen opdragen in met een strakke pak. Hij zal er toch niet stiekem naad geknepen zijn? Jullie zijn de familie toch? De pers wil Mani een paar vragen stellen... en het is de hoogste tijd dat we gaan openen. We kunnen echt niet meer langer wachten. Waar is Mani? Oh, de net was hij er nog, hè, mees? Volgens mij staat hij bij de bar. Ja, ik zag hem net nog buiten een sigaretje opsteken. dus is hooguit, twee minuten geleden. Dus maak je maar geen zorgen, hoor. Hij zit toch wel ergens. <laughs> Vraag het eens aan David. Ja, die kan ik dus ook nergens meer vinden. Als die twee hier niet binnen vijf minuten zijn, ga ik gillen. Nee, nee, dat zouden we niet willen. Oh, mag je niet druk. We vinden hem wel. Wat moeten we nou doen? We verspreiden ons. Ik kijk achter de planten. Pa, jij gaat buiten kijken en toos de toiletten. De toiletten? Ja, maar luister, Go, go, go, go, go, Nou, dat is de spirit. Kom maar even op de pot zitten. Kop tussen de knieën en ademhalen. In en out, en in en out. goed zo je hebt niks om bang voor te zijn we lopen gewoon die wc uit en dan opent Willeke de exposition en jij hoeft niks anders te zeggen dan dat je blij bent dat iedereen gekomen is in en out, en in en uit het komt allemaal goed. Denk, denk je echt? Zeker weten. Ben je er klaar voor? Ik denk het wel. Kom op dan. Oh. Hou je aan mij vast. Ik slijf je ja. er wel doorheen. Oké. Okay. Manny? Manny? Oh, Zit, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kom. Snel op de wc-pot staan. Voordat ze onze benen zien. Ah, oh, daar ben je. Waarom is het even die jij samen op één wc? Uh, je moet niet onder de deuren van de wc doorkijken. Dat vinden mensen niet prettig. Maar kom eruit, kom uit de wc. Jongens, Ach. ik heb hem gevonden hoor. Hij zit samen met David op de wc. Hoezo daar? Wat doen ze daar? Oh, oh, dat wat is daar nou weer? Ja, ja, Mami. Ja, maar waarom komen ja, ja, ja, ja, ze ja, ja, niet uit? Waarom je Wat nu? Wat heb je te verliezen? Kom uit de wc. Ja, ja, wat zit het je die twee daar nou op de pijn te doen? Hou de hand vast. Daar gaan we. Ja! Ja! Oh, darling, je kacht hem of the closet At last. Wat zegt ze? Dat hij uit de kast gekomen is. Hierbij verklaar ik de expositie voor geopend. Ja. Het past enkel nog een stichtelijke epiloog. Het kan verkeren. Oh, willen we dit wel horen? Dacht het niet. Luister dus volgende week weer naar nieuwe en de laatste afleveringen van Citroentje met Suiker. Alle afleveringen. Nogmaals beluisteren via citroentje met .nl. Of de podcast de Hebben, En we er niet mee, Toos.